10 uur. moet met het rws journaal Bij een brand in Diepenheim in Twente is asbest vrijgekomen en in de voortuinen van 12 huizen terechtgekomen. Bewoners mogen voorlopig hun huis niet uit. Mogelijk kunnen ze later onder begeleiding van de brandweer wel naar buiten. Bij de brand zijn meerdere pannen verwoest: een Italiaans restaurant, een zalencentrum en een tussengelegen woning. Op andere plekken in Diepenheim is as en roet neergekomen, maar dat levert volgens de brandweer geen gevaar op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Minder dan een dag voordat het staakt-het-vuren ingaat, wordt er in Oost-Oekraïne nog stevig gevochten. President Poroshenko waarschuwt dat het vredesakkoord dat donderdag werd gesloten hierdoor in gevaar komt. Vannacht waren er weer inslagen in de buurt van Donetsk. Ook de strijd om het strategisch belangrijke de Baltse val houdt nog aan. Duizenden militairen van het Oekraïnse regeringsleger zitten vast in de stad... die is omsingeld door pro-Russische separatisten. Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd gaat het staakt het vuren in Oekraïne in. In Jemen zijn bij gevechten tussen Houthi-rebellen en Soenieten... 26 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale autoriteiten wordt in het zuiden van het land zwaar gevochten. Het is al maanden onrustig in Jemen. Vorige maand stapte de president op en greep een houthi de macht... Nederland sloot afgelopen donderdag de ambassade in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Ook andere landen hebben hun ambassade in Sanaa gesloten vanwege de onrust. Op de schelling is onrust ontstaan over plannen om naar gas te boren op en bij het eiland, Meld Dagblad Trouw. Het Nederlandse Tulip Oil wil voor de kust van het eiland een diepgelegen bel exploiteren. Gisteren was er een demonstratie van verontruste burgers. De Wannevereniging denkt dat er druk wordt gezocht naar alternatieven voor de Groningse gaswinning. Het weer nog geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen op de meeste plekken geregeld zon en 5 tot 9 graden. Dit was het RWS Journaal. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. John, John, John.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 CFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. C -C met, met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Met porcelain van Moby bent u in Zandvoort aangeland bij Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort. Het programma van CFM op de zaterdag 14 februari. De techniek in handen van Thomas de Jong, die net al heigend weer binnenkwam met de zender, want die lag nog in ons fraaie studio op de Hoge Weg. De redactie van dit programma is van Yvonne Rozenaal, Geffen en Kuik en eindredactie van Gerry Rutte. Koffie krijgen we van Don de Grebber vandaag, die ook uh, net weer terug is van een uh, tour met de scooter en de zender, dus dat is mooi. En de presentatie van dit programma is in handen van Arie Koper vandaag. Ja, Ari. goedemorgen Rob. Ja. Ja. Voor mij de tweede keer alweer. Dat is weer de tweede keer ja, ja, ja, ja. Arie, fijn dat je er bent. Uh, Irene is geveld door griep. Dus uh, ik ja, dat we op deze manier toch uh, goedemorgen ja. Zandvoet. Daar maken we er zelfs nogal van. Tegenover ons, Ja, mijn naamgenoot Rob Petersen. Hartelijk welkom. Ja, top, dankjewel. ja, heel goed. We gaan het hebben over uh, het uh, strandseizoen 2015 als eerste onderwerp. Nog even de andere onderwerpen. Het tweede onderwerp wat we in de eerste is, uh, uur hebben is. Het gaat over de scheidende en nieuwe pastoors van de Sint-Agatha-kerk. En daarin. En komen aan het woord onze gasten Mathieu Wagenmaker, Bart Putter en Gertjan van der Wal. Ja, en dan uh, praten wij nog voor het nieuws met uh, de voorzitter van de VVD hier in Zandvoort, Peter Berkhout. Dan hebben we uh, 11 uur het nieuws. Ja, ja, ja. en na het nieuws gaan wij verwelkomen Bruno Bouwberg-Wilson van de Oudere Partij Noord-Holland. En die gaat ons iets vertellen over de serie van de Provinciale Verkiezingen. Ja, dat is mooi. En dan hebben we Lana Lemmens de gast van de VVV, over het Kids Adventure Week hier in Zandvoort. En als hekkensluiter komt dan Toos Bergen iets vertellen over de Classic Concerts. Mooi, maar we beginnen met het zandseizoen 2015. Ja, het is al lang begonnen, natuurlijk. Uh, ja, wat peters, wij, ja. wij mogen natuurlijk vanaf 1 februari altijd het strand op. En uh, dit jaar hadden we erg veel zand. Dus uh, er waren al uh, wat pachters die iets eerder waren begonnen met het schoonmaken van terrein. Zeg maar. En uh, wij ook, overigens. Dus uh, we waren een weekje eerder al begonnen met het wegschuiven van het uh, meeste zand van het, uh, van het erf. Zodat we 1 februari op zondag uh, gelijk konden starten. Ja, het was mooi weer. Dus uh, er werd vol getimmerd, zag ik, op ja, de bewaar. We uh, natuurlijk hebben, hebben we niks te klagen over het weer. Uh, jammer dat er niet altijd een zonnetje bij staat. Maar wind is eigenlijk voor ons uh, het grootste probleem op het moment dat we gaan opbouwen. Dus zolang het maar niet waait, dan nee, uh, het zijn, het zijn we tevreden. Ja. Ja. ja, en je doet natuurlijk vrij zware spullen door je ja. verplaatsen met kranen en... Uh, je wilt niet al te veel wind hebben op het moment dat je dat doet. Ja, ik liep gisteren even langs de boulevard, maar als je dan ziet wat er nu alweer staat, ja. wordt het toch wel keihard gewerkt op het strand? Ja, het is natuurlijk, tenminste, uh, als ik spreek over de Zuid, daar is het altijd wel een, uh, een wedstrijdje, zeg maar, wie, uh, wie natuurlijk als eerste open is. Maar ik moet zeggen dat Vogels het bijna altijd wint, dus uh, <lacht> wij, wij komen er allemaal achteraan. Hij heeft hij de kleinste tent of zo? Uh, nee, nee, dat <lacht> nog niet eens. Nee, nee. Het is waarschijnlijk uh, hun ervaring, zeg maar, in de loop der jaren. En, uh, en de wil om uh, ook de eerste te blijven, denk ja. ik. En, uh, dus wat dat betreft, die zijn ook uh, ontzettend ver alweer. Zeg maar. En, uh, maar de meesten gaan, uh, gaan aardig op schema. Samen Ja, gaat zeker goed. Hè? Uh, ja, het is dan, uh, het seizoen 2015. Hoe was het 2014 in jouw beleving? Ja, ik vond ja. het een fantastisch seizoen. Uh, wat je zag het jaar ervoor, 2013, hebben we natuurlijk veel pieken gehad in het weer. En uh, met augustus natuurlijk een slechte, zomer, uh, slechte zomermaand eigenlijk. Nou moet ik erbij zeggen dat voor ons is de zomer natuurlijk altijd druk. Dus, dus zo heel erg is dat dan eigenlijk ook niet. Maar uh, wat we vorig jaar hebben gezien, is een uh, veel gelijkmatiger seizoen eigenlijk. Uh, veel, veel meer uh, uh, redelijk mooi weer. Uh, ik denk dat iedereen uh, blij zou zijn als we weer, weer zo'nzelfde seizoen terugkrijgen. Mm, ja, jullie hebben ook natuurlijk nog een, een uitspanning boven de HEMA. Ja, klopt. Ja. Loopt dat ook een beetje? Want... Ja, nou ja, je merkt daar natuurlijk net als alle andere locaties in het dorp dat in de winter natuurlijk erg moeilijk is om uh, de mensen binnen te krijgen. En uh, ja, dat is voor ons niet anders dan voor anderen. Dus. Uh, ik probeer niet alleen als voorzitter van de pachters, maar ook als uh, dorpsondernemer en ook als lid uh, OBZ. Uh, uh, iedereen van te doordringen dat we op zoek moeten naar uh, verblijfstoeristen voor Zandvoort. Ja. En uh, ik denk dat, dat wanneer we gezamenlijk daar een inspanning voor leveren. Dat dat uh, ja, voor de ondernemers in het dorp in ieder geval een, een hele belangrijke kwestie is. Zou de ontsluiting, van althans een nieuwe plan voor de ontsluiting van Zandvoort, zou die, die daartoe bijdragen denk je? Ja, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik, als ik kijk naar mezelf, dan denk ik dat we als ondernemers gewoon moeten, moeten proberen te blijven investeren in onze zaak, allemaal. En uh, samenwerken om zoveel mogelijk mensen hier naartoe te krijgen. En uh, het stukje verblijfstoerisme, ja, dat zitten we natuurlijk toch in het proberen aan te trekken van uh, een, uh, hotels, uh, het verbeteren van de pensionsappartementen, ja, noem het allemaal maar op. Ja. Nu maar, is Zandwoord een beetje op de schop op het ogenblik: hè? Ja. de Prinsessenweg uh, de Krocht, de Hoge weg. Merk je daar iets, uh, nog iets nee, van? Nee, dus, wij hebben er niet zo'n last van. De meeste ja. van, de, van de pachters uh, komen met hun spullen natuurlijk vanaf Noord. Zeg maar. Dus die uh, komen vanaf de andere kant. en uh, ja, Ik denk dat iedere, iedere verbetering uh, zeg maar, uh, van het wegdek en uh, van de situatie... ...komt uiteindelijk ten goede van, uh, van de verkeerssituatie in het dorp ook. Dus uh, ik denk dat iedereen daar wel vrede mee heeft dat het, uh, dat het zo is. Het is uh, heel uitvoerig gecommuniceerd door de gemeente. Dus ik denk dat iedereen uh, duidelijk, uh, ja, duidelijk heeft kunnen zien wat, wat er ging gebeuren en op tijd. Het is altijd vervelend. Ja. Ja. Ja, maar ja, ja dingen ja. gebeuren nou eenmaal. Ja, op de grote krocht was het een beetje chaos de eerste twee weken. Omdat uh, ja, niemand zich ook aan de nieuwe regels wil houden. Nee. Nou, nog steeds niet volgens nou, mij. Nee. Uh, iedereen die nou bij de Albert Heijn moet zijn, die rijdt uh, vooruit, ja. achteruit. En... Uh, ja goed, ik kan me wel voorstellen, maar het is wel gevaarlijk natuurlijk, dat punt 1. Uh, wij waren natuurlijk heel erg blij met de situatie vanuit de OBZ-gedachte. Omdat we daar als uh, gezamenlijk uh, punt, een van onze punt, gezamenlijke punten was uh, het omdraaien van de rijrichting van de rechterkocht. Ja. Ja. Waar we heel erg ons best voor doen, nog steeds, om dat voor elkaar te proberen te krijgen. En hoe ziet dat eruit? Denk je dat er kans op is? Ik heb geen idee. We zijn, uh, we zijn in een gesprek met, uh, met de wethouder. En uh, het wordt bekeken door de specialisten van de gemeente, zeg maar. Die moeten daar natuurlijk uh, hun uh, ja, hun over leggen. Um, wij zien het als een grote verbetering, omdat we denken dat als toeristen Zandvoort inrijden, dan hebben ze eerst natuurlijk de Haarlemmerstraat al uh, een mooi stukje van Zandvoort te pakken. Iedereen vindt dat altijd mooi. Ja. En ik denk dat als ze gelijk rechtsaf draaien de grote krocht op uh, en ze, ze rijden zo het raadhuisplein tegemoet, dat dat gewoon een, uh, ja. Ja, heel mooi is voor, voor toeristen. In, in de toekomst kunnen ze natuurlijk uh, zo afbuigen richting de, de LCD, hè? De, de, ja. de, de parkeergarage. Ja. En ook de nieuwe parkeergarage bij Albert Heijn. Ja, ja, He, dus als je dat ja, over twee jaar bekijkt. Zij, ja. natuurlijk, uh, de, de, de, het gewone toeristenverkeer zal niet zo'n probleem zijn, uh, ja. denk ik. Het probleem zal natuurlijk zijn waar het grote verkeer naartoe moet. En uh, daar wordt nu naar gekeken. En uh, Kijk, wij hebben gezegd als uh, OBZ... Uh, wij denken dat het voor de economische groei van Zandvoort uh, belangrijk kan zijn... Op het moment dat er weer meer mensen rechtstreeks het dorp inrijden, rijden. Absoluut. Voor de dorpse ondernemers in ieder geval. En uh, als voorzitter strandpachters uh, vind ik het ook belangrijk. Wij hebben niet zo het idee van we moeten het strand bevoordelen of, het, of het, het dorp bevoordelen. Ik denk gewoon dat mensen komen naar Zandvoort voor de totale beleving. En op het moment dat ze eerst op het strand komen en daar een leuke dag hebben... En het dorp is leuk, dan lopen ze toch nog wel het dorp in. En, en andersom precies hetzelfde. Als het dorp leuk genoeg is, dan komen mensen naar het dorp en dan zeggen ze... nou, we pakken nog even een stukje van de boulevard. Ik denk dat we dat, uh, dat besef gezamenlijk moeten hebben. Ja, het is belangrijk dat je dat van twee kanten bekijkt. Vanuit het dorp en vanuit het strand. Ja, wij kijken vanuit OBZ altijd naar Zandvoort als een waarhuis. Ja. En de schoenafdeling kan mooi zijn, maar de kledingafdeling moet net zo mooi zijn. Want anders komen mensen ja. ook niet. Ja. Dus het moet een totaalpakket zijn. En Over het algemeen in die jaren voorzitter, strandpachter en lid OBZ heb ik wel gemerkt dat iedereen dat ook wel beseft en ook heel graag wil. En uh, alleen de uitvoering is soms heel moeilijk, om nee. het ook echt allemaal zo voor elkaar Ja, te het draaien. gaat natuurlijk om een stuk kwaliteit en die ontbreekt ja. wel eens een keer. Ja, ik denk dat we, ja, dat is natuurlijk de hele economische situatie, uh, brengt dat met zich mee. Ja. Uh, zo werkt dat of... nou eenmaal altijd. Vroeger hebben we acht winkels gehad in een franchise organisatie. En daar werd ook altijd geklaagd op het moment dat het slecht ging. Op het moment dat iedereen uh, genoeg geld verdiende, hoorde je ook en hoor je niet nou ja, dat is hier natuurlijk precies hetzelfde. En uh, Kijk, je kan niet ontkennen dat er natuurlijk veel ondernemers zijn die gewoon hele moeilijke tijden uh, doormaken. Absoluut. Ja. En juist dan, denk ik, moet je een soort gezamenlijk doel hebben om, uh, om iets te proberen te bereiken. En dat moet soms dan met, uh, met minder geld, maar met meer handjes of, uh, of door elkaar te helpen, denk ik. Maar ja, het komt natuurlijk de... ook door de enorm hoge huren die je in, in, in het zogenaamde A-gebied ja. hebt... Ja, kijk, dat, dat, ja, dat moet is dat wat terugverdiend worden. de huizenmarkt natuurlijk. Ja. Als, je al, uh, als je een winkellocatie hebt en je moet al 6.000 euro huur betalen... dan uh, moet je heel veel verkopen om alleen dat goed te maken. Ja, ja. Goed, die de huizenmarkt. ik denk dat dat voor niemand hier een probleem... of tenminste over het algemeen niet een probleem is... op het moment dat wij uh, de mooie dagen hebben, zeg maar. Ja. Het probleem komt natuurlijk in de winter op het moment dat, uh, dat de toeristen wegblijven. Ja. Ja, maar goed, als je een pand huurt in het dorp, ja, dan heb je 365 dagen te betalen. Ja, dan ben je echt in de buurt. Dus wat wij altijd zeggen is, verblijfstoeristen zorgen ervoor dat ze die, komen, die boeken van tevoren, dus die mensen komen. Uh, die blijven niet weg omdat, het, uh, omdat er een wolkje is. Uh, die mensen die gaan en naar het strand, maar ze gaan ook naar het dorp. En, uh, ze kopen ook in het dorp. Dus de gewone detailhandel in het dorp zal daar ook altijd beter van worden. Absoluut. En ik denk dat dat een verschil is wat we wel herkennen bij, bij Noordwijk. Ja. ja. Ik denk dat we over het algemeen qua strandtenten niets te klaar hebben ten opzichte van andere kustplaatsen. Ik denk dat er beter op strand, zelfs. Op strand ja. wordt heel veel geïnvesteerd. Ja. Misschien soms wel te veel. Maar mm. dat is nou helemaal strandpachters eigen. Dat het geld wat je verdient, dat stop je er altijd ja. weer terug in. En het liefst nog meer. Ja, absoluut. En... Ja. Uh, ja, in het dorp is het moeilijk. Moeilijk voor mensen, denk ik, om te investeren op dit moment. Ja, we zien allemaal dat een, een kerkstraat natuurlijk heel rustig is uh, in de winter. Ja. Ik merk dat zelf ook. Zelfs het Raadhuisplein is rustig. Mm -hmm. ja. En uh, ja, goed, verblijfstoeristen zullen daar een verschil in maken. En uh, ik denk dat dat... Uh, ja, de ja het, uh, een aantal jaren geleden er was het allemaal van uh, 365 dagen zomer. Huh? En, en ja... Daar moet je zoveel mogelijk naartoe. Je moet zorgen dat, dat iedereen ja. echt wil verblijven. Ja, ik, ik moet zeggen, er zijn wel heel veel activiteiten die wel uh, daar, uh, daaraan bijdragen. Ja, we oh, ja. hebben natuurlijk uh, uh, de inspanningen van de circuit altijd uh, die, die uh, mooie evenementen neerzetten. Uh, ik uh, ben zelf uh, super enthousiast over de historische Grand Prix. Ja, en zoveel mogelijk. Fantastisch, ja. fantastisch evenement. Ja. Super georganiseerd. Ja. Uh, ik, ja. denk, ik denk dat er niemand is geweest in Zandvoort die, uh, die, die, die, die dat niet mooi vond of niet ja. leuk vond. En uh, ja, misschien moeten we als Antwoord dus, uh, zeg maar het circuit nog veel meer uh, toe laten, laten staan dat ze dingen kunnen organiseren. Want ja. dat blijft uiteindelijk natuurlijk een, een ja. grote trek. Je ziet bij de historische thuis. Grand Prix dat met name uh, de effecten in het buitenland heel groot zijn. Ja. En een autoraceland als Engeland, hè, waar dan uh, echt ja, ieder weekend historisch gereisd wordt in allerlei vormen. Ja. Al die teams en al die, die, die, die verenigingen willen naar Zandvoort, naar de historische Grand Prix... vanwege de uitstraling van Zandvoort, de ligging en vanwege de historie die Zandvoort heeft. Ja, ik heb als, als voorzitter wel wat gesprekjes gehad met mensen van het circuit... over het, uh, het samenstellen van arrangementen voor feesten of voor etentjes of weet ik veel wat. Uh, dat soort dingen die, die hun dan heel graag weer willen aanbieden bij de teams die hier naartoe komen. Dus daar zijn, aan alle kanten zijn daar inspanningen en wordt daaraan gewerkt, zeg maar... En, uh, ik denk dat er nu een hele grote groep mensen zijn die, die ook beseffen dat je met elkaar zeg maar, ook veel meer, uh, veel meer uitstraling kan ja. bereiken. Nou, ik weet wel dat uh, de plannen van het circuit zijn dat het uh, dorp nog meer betrokken wordt dit ja. jaar met historische Grand Prix, met, ook met tentoonstellingen van auto's op de boulevard. Ja, en, uh, ja kijk, traditioneel ja. zie je natuurlijk dat het, wanneer er circuitactiviteiten zijn, zie je wel dat natuurlijk de mensen van het circuit af het strand uh, bezoeken maar. Dus ik moet zeggen dat hier op Zuid hebben wij. Uh, Buiten de feestjes die we dan hebben. Wij hadden afgelopen seizoen toevallig het Audi team uh, had besproken bij ons. Ja, ja prima. Nou, en die ja. zouden geloof ik met uh, 30 mensen komen. En uh, nadat ze de race hadden gewonnen, uh, besloten ze dan toch om maar om met uh, vier bussen te komen. Dus we moesten uh, uh, ongeveer 10 minuten voordat ze binnenkwamen personeel regelen. En, uh, ja. Ja, dat dus was ook weer een uitdaging. Ja, ja, we vertelden ook aan hen dat het heel eventjes lastig was. En toen werd er gelijk door de, de teamleider werd gezegd van geen probleem, dat snappen we ook. Zet gewoon maar drank op de bar en dan, uh, wij verdelen het wel. Dus uh, het is uiteindelijk fantastisch opgelost. En ja. daarin zie je ook wel de veerkracht van de mensen uit Zandvoort, de ondernemers, ja. het personeel. Iedereen ja. weet, op het moment dat het heel druk is, dan uh, moeten er een paar stapjes extra. En daar hoor je niemand over en, uh, ja Zoals je misschien al had gehoord, ik kom uit Rotterdam. Dus uh, zou het niet zeggen. Ik moet zeggen dat uh, wanneer ik de mentaliteit van de Zandvoortes hier zie en ook van mijn personeel en ook personeel van anderen, dan uh, herken ik daarin zeker ook het doorzettingsvermogen en de werklust van, uh, van de Rotterdammer. Nou, mooi toch. Vandaar dat ik meer denk ik zo thuis voel. Ja, ja lekker. Ja, het is mooi. Het, uh, we zijn heel benieuwd wat dit van seizoen gaat brengen. Ik ook. Met, uh, ja. In ieder geval hoop ik hetzelfde weertype als vorig jaar, want dat was toch wel lekker. Hè? Ja, dat ja, is perfect. Maar ik, ik vroeg me af, ik zie al die vaste strandpavillons, uh, ja. huigen en wat maar op. Uh, hebben jullie ook plannen daartoe of niet? Nou ja, plannen niet. We zouden tam, tenminste, er zijn er een uh, groot aantal die dat natuurlijk heel graag uh, zouden willen. Uh, de vaste paviljoens hebben natuurlijk ooit goede afspraken gemaakt Absoluut. met de gemeente. En, uh, ik als voorzitter van de seizoenspaviljoens vind dat ook heel, uh, heel normaal dat ze dat hebben gedaan. Ik vind ook heel slim dat ze dat hebben gedaan. Uh, er zijn natuurlijk seizoenspachters, waaronder ik zelf ook, die heel graag ook een vaste, vaste locatie zouden willen hebben. En ik denk dat we dat uh, ja, op termijn misschien eens een keer met elkaar uit zouden moeten zoeken of daar mogelijkheden toe zijn. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het bestemmingsplan pas gewijzigd in 2020 geloof ik. Dus dat is wat er ligt. Dat is uh, erg laat. Hè? Uh, dat is heel erg lang ja. nog. En uh, kijk, je ziet natuurlijk de ontwikkelingen nu in, uh, in andere kustplaatsen waar het veel meer toegestaan wordt. De discussie die je altijd hebt is... de mensen die nu komen, moeten we die taart dan gaan verdelen met uh, 20 man. Mm -hmm. uh, omdat we in de afgelopen seizoens hebben gezien... dat uh, die taart verdelen met vijf al best wel lastig is in de, in de winter. Uh, de andere mensen, de andere groep mensen... degene waarvan het glas altijd half vol is en niet ja. half leeg... die ja. zeggen altijd, ja, luister eens... op het moment dat er meer tenten zijn, dan komen er ook meer mensen. Uh, de, de keuze is groter voor, uh, voor, de, voor de groep mensen die dan gaan komen, dus... Ja, dat zal altijd uh, de discussie zijn en ik denk dat je die pas uh, kan beslechten op het moment dat er twintig vaste paviljoens zijn. Ja, absoluut. En wat we natuurlijk helemaal niet zouden willen en dat wil niemand, dat is dat er twintig zijn waarvan er op een gegeven moment weer vijftien moeten sluiten. Dus uh, nee. misschien dat dat iets is om uit te zoeken of er daadwerkelijk inderdaad een, uh, een uh, ja, bestaansrecht is om nog meer vaste paviljoens te hebben in Zandvoort. Ik ben benieuwd, iets voor de toekomst? De toekomst? Ja, We gaan het uh, zien in de toekomst. Ja. Dan uh, wensen we jou een heel goed uh, strandseizoen 2015 ja. op. Ja, en, mooi en, uh, nou, dat gaat een leuke ding. Dat he, gaat wel, best wel lukken. Kan we wel we een heel veel succes. En uh, wij gaan wel. even luisteren naar Magna Carta. Ja. Ja. Long, I can see how oh, when I'll be alone, see your face again. Some are born to take the tide where it may, and some try and hide behind the walls the dreams they once believed in. What's lying low on a long summer night, stars raining. Foot in heaven, but I couldn't see the light. Father Gypsy. Every man is a child, I guess, who never grows. Girls for things to stay familiar, more or less the same took your own seat company next to my heart And in my soul there were others Took the part but never Close to the edge every once in a while Take what you can, don't ask the price Spare a glass of memories Raise it with a smile To the gypsy tropic sea or ancient cities slumber in the sand So together and alone, laughter-filling glasses, friends you'll never know may never know again Just another night on a stranger's floor Sat smiling au revoir. Well, I could ask for nothing I couldn't ask for more for the gypsy for the gypsy for the gypsy for the gypsy. de een Magna Carta voor de Gypsy. Inmiddels is het druk geworden hier in, uh, in ons kleine etablissement in uh, Hotel Hoogland. En gezellig. En gezellig. Ja. Uh, voor ons de, de scheidende en nieuwe pastors van de Sint-Agata-kerk in Zandvoort. Dan begin ik even aan de linkerkant, Mathieu Waagmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. In het midden dan uh, Bart Putter en aan de rechterkant uh, Gert-Jan van der Wal. Heren allemaal, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Begin ik maar even met Maar Waarom ga je weg? Een de vraag. Ja, natuurlijk, ik snap dat wel. Waarom ga je weg? Nou, niet zozeer omdat ik nou uh, de buik vol heb van zandvoort. het tegendeel, nou, een jaar of twee begin je toch een topleuk dorp te vinden, weet je dat? Dan pas. Dus, uh, ja, je moet even inkomen. Maar dat is het ook wel uh, net als. Uh, nou, enfin, Alles wat goed is, dat, uh, dat vindt zijn weg. Maar ik, uh, ik, heb, ik had nog een paar jaar studieverlof over. En er gebeurt ook zo ontzettend veel in de wereld. En er gebeurt zo ontzettend veel in de kerk. En ik heb het de bischop gezegd, het zou niet goed zijn om die twee jaar studieverlof nog eens te verzilveren. En op een aantal punten die voor ons natuurlijk wel heel belangrijk zijn is wat verder na te denken. Zodat we onze verkondiging en de manier waarop je als kerk naar buiten treedt. Ja, dat je daar ook met wat frisse inzichten in komt. En die deal die konden we maken. En nu he, was het een goed moment om, om zo'n switch te doen. Te meer omdat er een paar uitstekende types op de... Op de drempel stonden. Ja, ja. Goede arbeidsvoorwaarden hebben ze daar nou toch. Ik, ik, ik sta er wel voor te kijken. Ja, dat is zeker Ik zou het niet overdrijven, want ik ja. krijg wel weer gewoon een heel gewoon studiebeursje. Ja. Zo, dus, maar wat ga je ah, doen in die twee jaar? Die twee wat jaar? ik in die twee jaar ga doen is een soort is een postdoc. Dus dat wil zeggen, ik ben ooit gepromoveerd. En dan ga je gewoon nog twee jaar verder studeren op een bepaald uh, specifiek onderwerp. In mijn geval aan de Universiteit van Leuven. Met als bedoeling om daar een publicatie van te maken waarmee ik ook eventueel op een universiteit benoemd kan worden. Oké, oh, oké. Okay. Dat, uh, ja, dat is toch wel een, uh, een mooie uitdaging, denk ik. Nog. En Leuven is een prachtige stad. Absoluut, hè? Ja, ja. Dus dat is wel weer... Uh, ja. En je weet, je hebt hier in Zandvoort heb je natuurlijk uitstekende uh, haring en vis. Maar je hebt daar uitstekend bier. In. Ja, ik ja, ja, ja, toch wel. Ja, ja. Ze weet er alles van. Ja. Leuven is een prachtige stad. Dan ja. ja, en dan, uh, dan de andere twee heren die tegenover ons zitten. Bart Putter in het midden en aan de rechterkant gert -Jan van der Wal. Uh, Jullie zijn er met z'n tweeën. Betekent dat uh, dat jullie uh, een part-time job gaan doen? Uh, mag ik dan Gert-Jan eerst het woord geven? Nee, wij, um, ik ben volledig aangesteld voor de uh, parochies hier uh, uh, in de buurt. Dus dat wil zeggen voor, uh, voor Zandvoort, maar ook voor Bloemendaal, Overveen, Aarde, Hout. Okay. En daarbij ook nog Schalkwijk. En uh, daarnaast komt er nog een, uh, een priester... Die uh, ons ook ondersteunt in die, uh, in die personele unie. Oh, oké. Okay, okay. die komt dan volledig, is die daarvoor beschikbaar. En daarnaast is Bart de pastoor van uh, uh, deze hele regio. Een hele regio, ja. ja. ja. Oké, okay, dus uh, nou, dat, dat, dat schept alweer wat duidelijkheid. Uh, Gaat nog even terug naar jou... Uh... Kom jij hier uit de buurt ook? Nou, ik kom uit Halfweg, Dus ik, oh. uh, ja, ik zit overal eigenlijk dichtbij. Hè. Ja. Ja, het is overal een, een kwartier tot een half uur rijden. Dus dat is heel, heel goed te doen. Dus ja, dat, dat is het, prima. Oké. Okay. Uh, ja. Bart, Bart Putter, ja, ook goedemorgen natuurlijk. Ja, goedemorgen. Uh, ja. Waar kom jij vandaan? En, uh, uit uh, Herugewaard. Herugewaard. Ja, ik heb uh, na de middelbare school uh, <coughs> de priesteropleiding gevolgd in uh, Vogelenzang. Uh, 2004, juni 2004, bijna 11 jaar geleden alweer gewijd. Ik heb een jaartje werkzaam mogen zijn in Heemstede en een jaartje in Bergen als kapelaan. Uh, ben toen al wel begonnen met de studie kanoniek recht in, uh, in Münster, daar heb ik mijn licentiaat mogen halen, en daarna 2,5 jaar in Rome geweest, voor een doctoraat in, uh, in kanoniek recht, want als je hier bestor wilt zijn in Zandvoort, moet je natuurlijk wel iets in huis hebben. Uh, dat dus moet je behoorlijk. Dus ja, dat zijn, dat zijn dat we niet zo gewend, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. We zijn daarom, daarom. Even <laughs> en uh, de, ja, na mijn terugkomst uit Rome in 2008, heb ik eigenlijk altijd op de Tiltenberg gewoond, de priesteropleiding van ons in Vogelenzang. Ik had dus geen eigen parochie, ik viel wel in, in de weekenden natuurlijk, uh, werkte daarnaast daar als docent, sinds twee jaar als vice -kanselier, zeg maar soort van secretaris van de bischop en bij de kerkelijke rechtbank. Klinkt heel spannend, maar het gaat vooral over huwelijkszaken, mensen die graag voor een tweede of derde keer soms zelfs uh, voor de kerk zouden willen, zouden willen trouwen. Dat betekende wel ja, dat ik dus nog geen eigen pedagogie had. En zo ben ik hier een beetje erin gerommeld, om het naar nou negatief te zeggen. Want we hebben natuurlijk geen gewone overgang hier. Omdat ik uh, Mathieu al van um, uh, september tot december heb mogen vervangen. tijdens een uh, sabbatical. Hier in Zandvoort en dan Bloemendaal overveen uh, en Aardehout. En toen Mathieu terugkwam. Van zijn, sab van zijn sabbatical, toen kwam hij terug met de mededeling dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij niet terugkwam. Uh, dus toen werd mij gevraagd of ik hier zou willen blijven. Nee. Dat wil zeggen, dus inderdaad, ik, ik volg hem graag op als, als pastoor... van uh, nou ja, de, de, de, de bekende vier parochies, de vier plaatsen. Uh, en daarnaast kreeg ik dan ook de zorg over Schalkwijk erbij... zodat we met één pastoraal team, dus met Gert-Jan en Nico Kersens... dat is de, de, de tweede priester die erbij komt, voor deze parochies mogen zorgen. Uh, ik blijf daarnaast ook nog wel verbonden aan... Leiding, rechtbank en bisdom. Dus ik ben niet helemaal 100% beschikbaar voor de parochies. Maar ik denk dat er met z'n drieën goed vorm aan kunnen geven. Ja, met z'n drieën moet dat allemaal lukken natuurlijk. Mm. Het is wel een groot verzorgingsgebied moet ik... Het is inderdaad een groot gebied, zeker ook met Schalkwijk erbij. Ja, en, uh, ja dat is uh, inderdaad. En ja, Zandvoort en Bloemendaal en Schalkwijk. Ja, over... is, is dit ja. nu ook het gevolg van, van ja, de, de terugloop in, in, in interesse in de kerk in Nederland? Als jullie dat anders gaan organiseren... Nou ja, ik denk, als je natuurlijk kijkt naar het verleden... dan hadden natuurlijk de meeste parochies zelfs meerdere priesters... pastoors en kapelaans tot hun beschikking. En die, die, die hebben wij niet. Uh, dus ook daarom moeten we dit wat meer concentreren. En, en ja, we kunnen natuurlijk eerder toegeven... dat er ook minder mensen in een kerk zitten op zondag... dan in het verleden het geval was. Waarbij ik wel moet zeggen dat wat mij opvalt in deze parochies... van het begin af aan, toen ik hier in september dan begon met invallen... Uh, dat het toch wel heel levendige parochies zijn. Dus er gebeurt gewoon heel veel. Uh, men probeert iedereen welkom te heten. Je bent echt op je plaats hier. En dat, dat is echt wel mooi. En uh, je ziet vaak dat mensen eerst even de kat uit de boom kijken en zo. Maar dat gevoel heb ik hier eigenlijk niet zo sterk gehad. Dus dat was heel mooi. Ja, een uitdaging is natuurlijk nog wel hoe, uh, hoe we wat meer ook naar buiten kunnen treden. En hoe we ook als kerk ons gezicht meer kunnen laten zien in de samenleving. En zeker nieuwe ontwikkelingen zoals de WMO en zo. En, en mensen die hulp nodig hebben. Uh, en dan verwijs ik ook een beetje naar Gert-Jan. Uh, daarin kunnen we, denk ik, als kerk, als parochie ook een rol spelen. Ja. Zodat we ook in de maatschappij uh, kunnen laten zien dat we daar ook echt onze contacten hebben. En die hebben we tenslotte ook. Nou, je hebt een sociale functie natuurlijk. Ja, en die was in het verleden wat, wat meer dan tegenwoordig, geloof ik. Maar het is goed als je dan teruggaat naar je roots Ja, ja. ja goed. En, en als we mensen kunnen helpen, uh, ja, direct of indirect, door ze gewoon de juiste weg te wijzen en ze bij te staan uh, in de nood die ze. Toch vaak kunnen hebben, mm -hmm. ja, dan, dan dat is dat ook een belangrijke taak. Zoals ook Franciscus ons natuurlijk voorhoudt in deze ja. tijd. Ja, het Zandvoort is bekend eigenlijk om zijn grote hoeveelheid vrijwilligers mm -hmm. né, en heel veel activiteiten. Dus ja, het zou mooi zijn als jullie daar ook, ook op zouden kunnen aanhaken. Ja, ja. zeker. Zeker. Ja, ja. ja dat is misschien ook wel die goed. Maar af en toe nog eens te zeggen dat dat voor de kerk hier in Zandvoort een van de aardige dingen, de parochie, die zijn eigenlijk al ontzettend uh, aan de voorfront geweest van allerlei laat maar zeggen, initiatieven. Dat was al twintig jaar geleden, was hier een eigen opvanghuis. Voor mensen die uit het Oostblok een beetje aan het zwerven waren. Dat was samen met onze protestantse diakonie gedaan. De Voedselbank is eigenlijk ook uit de kerkinitiatief voortgekomen. Ze zijn er nog wel een paar dingen aan te wijzen. We hebben nog steeds altijd van die acties die we houden ieder jaar. Rond het kerstmis om mensen die gewoon echt aan de onderkant zitten een beetje te helpen. En, zo. en het aardige van kerk is, je bent niet gebonden aan regels. Dus je kan zelf initiatief nemen. Al het andere is bijna gebonden aan het feit dat je gebeld wordt. Van, goh, hè, wil je iets voor ons doen? Of, zeker als dat via de gemeentelijke kant kan. En als kerk kun je bij iemand aanbellen en zeggen... joh, is er wat met je? Mm. Nou, die functie, ja. hè, dat is wel een hele belangrijke... zeker als het tegen ons gezegd wordt... je steeds meer moet participeren. Hè, dat je weer oog moet hebben voor elkaar. Dat het weer iets is dat je buurman bent of buurvrouw. Dus in dat opzicht... Uh, ja, moet er nog wel gewerkt worden, moet gebeden worden. Hè, maar ook ja. gewerkt. En ik denk dat dat wel een van de leuke dingen is. Kan ik nu zeggen als scheidend man, weet je wel. Ja, ja. Van, wat dat doen de mensen hier in Zandvoort. Dat is een van de krachten van de parochie van Zandvoort. Ja, wat voor ons leuk is, is dat de andere kant. Hè, waar natuurlijk een wat ander soort bevolking zit. Dat weten we wel, Bloemendaal, Overveen Aard en dat, ja, ja. dat wel. Die draagt er financieel ook aan bij. Ja, dus in dat opzicht is er ook een hele leuke, een hele zinvolle verbondenheid. Die niet alleen in dat pastorale ligt, maar ook... Een stukje zorg zo. Ja, nou, vanuit die optiek is het best wel goed dat jullie wat meer reclame voor jezelf maken. Want een voedselbank is niet bij iedereen bekend, al wel dat wel bekend, maar niet dat die vanuit kerkelijk initiatief is opgestart. Ja, maar weet je, er zit één ding bij. Dat is dat je wil het niet, je bent bescheiden. Nou ja, ja. je leest af en toe. Ja, ja, ja. Maar soms is het goed om iets te zeggen. Hè, omdat je anders hè, het idee krijgt dat zo'n kerk zich alleen maar opsluit hè, achter de deur van het, mm -hmm. het gebed. En, of, hè, dat zou denk ik geen recht doen aan wat in ieder geval hier in Zandvoort gebeurt. Hè. Ja. Dus, uh... ah, dus, maar is dus een positieve uitzondering in het Nederlandse kerkgebied? Begrijp ik dat goed? Nou, ik wil om... oh, Of doe ik, ik daar de rest te kort In, in, uh, in de Schalkwijk in bijvoorbeeld uh, duidelijk ook een hele sterke diakonie. Uh, goed samenwerken en, en echt de voelhorens zijn van de maatschappij. Dus ze uh, weten echt wat er gebeurt daar. En waar kunnen wij, wat Mathieu ook net zegt, direct ingrijpen en, en in de situaties van mensen thuis. En ook gelijk oplossen. Hè? Dus niet allerlei via ambtelijke regelingen zaken doen. Uh, tenzij dat het natuurlijk een gemeentelijke uh, plicht is om, uh, om iets te doen voor ja. mensen. Dus wij zijn daar uh, zeker ook in, in die regio. Uh, heel actief bezig en ook op een ecumenische manier. Dus het wordt veel samengewerkt met ja. uh, andere organisaties, met de PKN, maar ook met Open Huis. En om daar ook projecten van de grond te krijgen. Ja, ja het is wel belangrijk, denk ik, ook voor de. informatievoorziening en aanwezigheid eh, op internet en op je telefoon en noem maar op. Dus is voor jullie ook een, als kerk een rol, denk ik, om, om je te laten zien, om te laten weten wat je doet. Ja, waarom ja, dacht je anders dat we hier op zaterdagmorgen ja. Ja, ja, ja, Dat is wel geweldig, gezellig. Alle luisteraars worden worden. Ik dacht dat dat aan ons lag. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat is ja. toch ja. Wel, ja. wel heel belangrijk. Absoluut. He? Ja. Ja, absoluut. En ja, we proberen dat natuurlijk ook te doen. Hè. Dus een van de dingen die voor de komende tijd ik op de rol staan is proberen om ook in de vorm waarop je naar Buitentreed, he, weer eventjes wat meer zichtbaar te worden. Maar ook dat je de manier waarop je he, je verhaal vertelt. en de onderwerpen die je zoekt. dat je denkt: van wacht, he, niet iedereen zit elke zondag in de kerk. Dus soms moet je het ook even anders formuleren. Mm. Dat mensen denken: oh ja, dan nou snap ik weer waar jullie het over hebben. Absoluut. Het is natuurlijk ook best wel even zoeken. He, de wereld verandert, de kerk verandert. Maar we blijven wel mensen. He, dus ik had gisteren ook een uitvaart van uh, een goede Karel Kras. misschien ook wel bekend man was, he, van het Dorp. Mm. veel gedaan, altijd voor de reddingsbrigade. Ja. De kerk zit helemaal vol. En er zitten allemaal mensen die op een gegeven moment toch aankijken en zeggen, pastoor, nou durf jij nou nog te zeggen hè, dat je niet voor niks leeft? He? Dat als je daar ligt in die kist. Dat er ook nog iets is om te hopen. Want dat doet wel ontzettend veel met je. Dus in dat opzicht denk ik dat wij ook nog wel een kerntaak hebben. He? Om iets van het echt unieke van de mensen overeind te houden. Daar moeten we wel de goede woorden voor vinden. Het moet ook geloofwaardig zijn. Maar het is ook wel belangrijk. He? Dus in dat opzicht. Die gelijke. Van treed naar buiten. Probeer die woorden ja. te vinden. Niet makkelijk. Maar je ziet hier. Uh, de, de jeugd straalt je tegemoet. Je wordt, leerling, je wordt ook wel lesgegeven in de seminarium. Dus dit is toch. Uh, okay. Nou ja, dan, hij heeft hier een goed voorbeeld. Dan ben ik zelfs waardig geacht om hem op te volgen als pastoren. Ja, ja, ja, ja, ja. Want er is natuurlijk in de afgelopen jaren nogal wat verloop geweest in, de, in, in, in pastoren in Zandvoort. Dick Duivers is weggegaan. En toen ben jij gekomen? ja. Nou ja, kijk, weet je, ik moet eerlijk zeggen... ...ik ben wel een beetje de uitzondering... Ja, ...want we hebben zo'n eregalerij, wel... ...zo achter in die kerk... En oh, en da, daar zit je die, zelf bij? Nee, nee, nee. nee is zit voor nog zijn stukje op... maar <lacht> <en> dat vind <lacht> maar ik zo voor mij genoeg, zo'n zo pasfodertje. Ja. Maar ze zijn er minimaal tien jaar, de meeste twintig, vijfentwintig ja, jaar gebleven. Ja, ja, ja. Het is hier goede grond, je bent hier welkom. Als je ja. er helemaal zit, wil je niet graag weg. Ja. Enfin, deze tijd is een andere tijd. We, we ja. zijn ontzettend aan het veranderen, ook als kerk. Dat moet ook, dat kan gewoon niet anders. En daarin word je ook een beetje heen en weer... Uh, uh, gebracht. In ieder geval zeker voor mij geldt dat wat. En dat vind ik verder prima. Het hoort ook een beetje bij me. Maar ik denk dat nu echt de bedoeling is om dit voor de komende jaren wel vol te houden. En ik vind het voor de parochialen toch fijn. Weet je, ik was hier in mijn eentje voor vier parochies. Ja, een tijdje. Dat is veel. En dat is, dat is veel. Ja. En dan hebben de mensen op een gegeven moment ook wel iets te weinig van je. Hè, om te zien. Je bent ze wel. Maar ja, enfin, je snapt dat wel. En nu zijn er weer tweeënhalf, drie man om het zo te zeggen. dan heb je ook eens wat anders. Je kunt een beetje afwisselen. Dat is ook wel leuk. En tegelijkertijd. Uh, ja. Nou, ik denk over de jaren heen dat er iets moois kan groeien. En wat ik erg leuk vind om te zeggen, dat vind ik toch leuk, weet je... Van oorsprong was Zandvoort natuurlijk een, hè, een echt goed hervormd dorp. En wij waren als poddik, zaten we daar hè, aan de achterkant van de weg, zeg maar zeggen. Hè. Als je de oude blaad zo ziet, zeggen. We hebben natuurlijk een tijdje gehad dat de dominee bij mij in huis zat. Hè, toen zijn werkkamer hier verbouwd moest mm -hmm. worden. Dat was ontzettend leuk dat wij voordeurdelers werden. Ja. En mijn laatste optreden in Zandvoort hebben ik komende zondag. Mm -hmm. Dan doe ik de, uh, de ecumenische dienst. Dat was echt op verzoek van de protestantse gemeenschap. Die zijn het toch wel erg leuk als je de laatste keer hier bent. Dat u dan bij ons bent. Want daarna ga ik door naar Overveen voor gemeenschappelijk uh, gemeenschappelijke ja. mis. Ja. En dat is leuk om te vertellen. Hè, met wat voor soort hartelijkheid we hier met elkaar optreden. Zo, zo ja, dat was. is ook wel heel, heel belangrijk Zee. dat je dat gezamenlijk allemaal doet. Hè? Ja. Nee, dus in plaats van ja. dat we verdelen, want dat hoor je wel eens, hè, dat de religie en zo mensen allemaal tegen elkaar opzet. We hebben hier ook hele goede voorbeelden dat het precies het tegenovergestelde. Ja. is. Ja, dat klopt wel. Vroeger was het toch wel heel anders. Ja. Heb je ja. dat nog meegemaakt? Nou, ik ben historicus van... Uh, oh, historicus, oh, denk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als, als lid van het Grootse Pouw Zandvoort ben je wel iets van de historie van ja, Zandvoort ja, af. Dus, en ja, dan weet ja, dus, je ook wat, ja. dat, wat dat teweeg heeft gebracht vroeger. Ja. En ik ben blij dat het ook nu andersom is. Ja, dat en toch was het heel interessant, dat is een van die dingen, hè, die dus de dominee die heeft natuurlijk erg veel gedaan met dat onderzoek naar het Joods Zandvoort. Dus natuurlijk heel snel na de bezetting, ik meen in september of in augustus, werd die synagoge opgeblazen. Mm -hmm. Een maand later werd dat mooie heilig hartbeeld beeld, werd hij van zijn handel. gekregen. E, ja. En wat ik zo boeiend vond, er was dus een, een, een dienst in de kerk, hè, om daar als het ware... Uh, nou ja, ik zeg maar even, eerherstel heet dat dan, laten we het in gewoon Nederlands zeggen, om daar een beetje he, samen te komen er tegen te protesteren. En wat was nou het interessante? Dat er, en heb je dus over 1940, he, uh -huh. dat er dus niet alleen katholieken in die kerk zaten maar ook heel veel hervormden en Joden mm -hmm. om met elkaar samen te zeggen ja maar dit willen we niet en nee. dat was in 1940 al en dat kon in Zandvoort, dat kan ja. niet de kat werken dat is een goed zin ja, ja. Ja, zeker. dat is een mooi, mooi uh, punt om mee af te sluiten ja. um, Mathieu Wagenwak het gaat je goed, succes met de studie, dat Dank gaat je ongetwijfeld lukken denk ik, en we hopen nog wel eens te horen van jou hoe dat uh, allemaal gegaan is, ja, en dan Bart Putter en uh, Gertje van der Wal uh, ja, welkom in Zandvoort dan Dank je. Dank en, uh, we hopen veel van jullie te horen Gaan we en te zien nou? misschien. En te zien. Ja, ja het, uh, zeker. Dan gaan wij nog even luisteren naar Martin Carter en Midnight Blue. When the night falls hard and the day grows cold, The living is only. Alone and let's... The winter fights huh? Deel van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Arie Koper is even een kleine sanitaire stophouder, maar dat moet allemaal kunnen. En tegenover ons zit Peter Berkhout, voorzitter van de VVV, VVD in Zandvoort. Peter, goeiemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Ja, ja politiek, uh, politieke partijen, in dit geval de VVD, dus aan, aan het woord in het kader van de serie voorzitters die uh, praten met ons. Ja. VVD in Zandvoort. Uh, Eigenlijk altijd van oudsher de grootste partij. Is de grootste, ja. De ja. laatste verkiezing uh, een behoorlijke aardverschuiving. Ja, helaas. Dat, uh, wat wat uh, zie je als grootste uh, ja, oorzaak daarvan? Uh, dat is gewoon het tweeledig het, het landelijk beeld. Wat er op dat moment gold vanuit de politiek en... Uh, en gewoon de opkomst wat je overal in Nederland ziet van de lokale partijen. En dat was hier heel sterk. Ja. Dus ondanks uh, onze fantastische campagne die we gevoerd hebben, is het niet gelukt om, uh, om uh, toch weer de grootste te worden. Ja. Ja. Is er veel onvrede, denk je bij mensen? Onvrede van de, er was heel veel onvrede vanuit uh, uh, op het Haagse politieke beeld van de VVD. Ja. Ja, is en dat dat, dat, dat, dat heeft de weerslag. Uh, sorry? Is, is dat nu veranderd? Uh, yeah. We zijn de grootste partij in Nederland. En, en daardoor ben je ook continu in de picture. Ja. Ja, en alles wat daar gezegd wordt, wordt onder een vergrootglas gelegd. En zie je wel het licht aan de politiek. Ja. Ja. Maar ook de lokaal is dus natuurlijk in de afgelopen jaren, waardoor de VVD helaas niet positief uitzien. Nou, geef eens een voorbeeld. De in ja. uh, waar nogal wat, ja. uh, wat respons op geweest is en wat actie is gevoerd. Ja. Dat heeft misschien ook een bepaalde kan, invloed ja. gehad. Je kan weet het kan. niet. Nee, je weet het niet. Het zijn verschillende oorzaken. Maar ik denk dat het primair het ligt bij het landelijke deel en, de, en gewoon de opkomst van de lokale partijen op de een of andere manier stemt iedereen uh, 50 plus ja. Ja, is natuurlijk... Dat is iets waar je, waar je rekening mee moet houden, maar daar hebben we niet uh, direct een antwoord op. Ja, maar als je dan ook ziet dat de jeugd uh, vaak niet te motiveren valt om naar de stembus te gaan en de ouderen dus vanuit vroeger toen je verplicht was, wel gaan en de ouderen ja. zijn de grootste mo motantwoorden tegenwoordig, dan zul je daar wel in moeten spelen. Hoor. Ja, daar moet je ook Schat in. Schat ik zo in. Maar ook inspelen op de jeugd, met name doen we dat. We hebben niet voor niks de hele fractie uh, uh, we hebben nu een jonge fractie. Mm -hmm. We hebben Belinda er zitten, we hebben Jerry Kramer, we hebben Martijn Hendricks. Allemaal jonge mensen. Ja, ja Belinda, je bent hier ja. jong. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, uh, we zijn ook nadrukkelijk uh, uh, aan het proberen jonge mensen erbij te krijgen. Mm -hmm. en dat, dat is gewoon heel moeilijk. Om uh, ja, dat is de jeugd wel geïnteresseerd wel. te krijgen in politiek. Ja, dat is niet alleen in politiek, dat is overal. Ja. Het hele verenigingsleven, dat is ontzettend moeilijk om mensen ja. te motiveren. Heb je, heb je veel last van uh, als, als, als VVD in zo'n lokale positie van het beleid van, van Den Haag? Mm, nee, de, de, de politiek wordt bedreven in de, in de fractie... en uh, daar spelen lokale belangen en daar, daar moeten we het mee doen. Uiteraard heb je wel uh, landelijke richtlijnen, we hebben landelijke thema's... die kun je meenemen naar Zandvoort. En, uh, maar zeker de, de Zandvoortse zaken. je uh, ziet het, een goed voorbeeld vind ik de windmolens... Ja. Minister Kamp is een VVD'er, heeft een bepaalde mening over windmolens. En de mening van, van Zandvoort is toch een beduidend anders. Ja. Ja. Maar is het eigenlijk heel jammer dat ondanks eigenlijk enorm veel publiciteit en een actie vanuit Belinda vorige, het vorige ja. periode als, als wethouder, ja. hè, die, die eigenlijk mevrouw windmolen op een ja. was. Ja. En, en dan dat zich dan niet vertaalt in resultaten in, in zo'n verkiezing. Nee, en omdat je dan uh, door die verkiezingsuitslag dat datgene waar je mee bezig bent ook niet voort kunt zetten. Dat is gewoon heel jammer. En dat ja. zie je dan ook bij de, bij de omliggende gemeentes, uh, Katwijk, Noordwijk, waar het vergelijkbaar iets is. Dus het hele, de hele groep mensen die volle tegenin gingen vanuit de politiek, die zijn allemaal weg. Ja. En dat is, dat is gewoon verschrikkelijk jammer. Dus ja. dus vandaar dat we gisteren... Hebben we bijvoorbeeld Albert Korper in het zonnetje gezet namens de VVD. Die is namens de provincie Noord-Holland vanuit de taartenactie heeft hij keurige taart gekregen voor al zijn werk wat hij blijft doen ja. tegen de windmolens. Ja. ja, want een kleine status update op dit moment is nog steeds.. Uh... Het plan lichter en, plan lichter en uh, gisteren hoorde ik dat er een heel, heel kleine ruimte is ergens dat minister Kamp iets heeft gezegd over het mogelijk kunnen verplaatsen van tegen dezelfde kosten. Maar goed, dat is niet meer dan die status. Ja, ja dat is wat. Uh, ja. Hadden ja. uitgelegd, nog niet zo heel erg veel nee, nieuws. Dus nee, nee, niet nee. heel veel nee. Ja, dat is wel spijtig natuurlijk. Ja. Dat is heel jammer. Wordt het lokaal, uh, mij niet, wordt het totaal niet meegenomen. Ja, dat heeft natuurlijk wel zijn repercussies, helaas. Nee, ja, het blijft uh, op het economische vlak komen, ja. denk ik. Ja, ja dan je dan kunt uh... je afvragen dat gezien alle rapporten. En ik lees natuurlijk ook kranten, en ja. dat doe jij natuurlijk ook. Ja. En dan zie je dat er alternatieven zijn die veel beter, goedkoper en ja. enzovoorts. Enzovoorts, en daar wordt aan voorbij gegaan. Dat dat probeer je als, als zijn we blind de, in het land? Ja, als VVD probeert dat lokaal uh, zover te krijgen. Ja. Je probeert dat in de regio, in de provincie probeert dat ja. zover te krijgen. Ja, je moet toch zien dan vanuit die hoeken het landelijke beeld om te kunnen turnen. Nou ja, ja het, het, pro probeer dat maar. De ja. ervaring leert over het algemeen ja. dat je beter vanuit een op oppositie uh, kunt ja. uh, opereren dan vanuit uh, de regering zelf. Ja. Mm. Ja. We krijgen straks uh, provinciale statenverkiezingen. Ja. Heel goed. leuk. Wordt spannend natuurlijk. Ook, ook, ja, ook omdat jullie een regeringspartij zijn. Ja. ja. ja. ja. En voor, ons, voor onze regio en voor Zandvoort wordt het natuurlijk uh, nogmaals weer met, uh, met Jerry Kramer als, uh, als nummer vier op de lijst namens de VVD. Nou, nee, dat, is een, dat is een fantastische prestatie dat dat uh, gelukt is om op nummer vier te krijgen. Absoluut. En ja. ik denk dat het ook een uh, fantastische plek is voor hem. En we zullen onze campagne daar ook op gaan richten dat hij... Uh, dat hij de kans krijgt om daar verder te groeien. Kijk en wat, wat het eindresultaat van die verkiezing wordt. Ja, uh, of dat het landelijk beeld gaat volgen, dat weet ik niet. Oh, hoeveel staatsleden zijn er nu uh, van de WP? Um, ik kijk even. Voor mij, ik zeg 13. Ja, het zijn er 13. Nu. Ja. Dus je en uh, een beetje goede wil uh, ja, kan jij hier wel vieren uh, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Kijk, hij stond vorige keer op uh, plek uh, 18. En in de, in de loop der jaren vallen de mensen af. En uiteindelijk is hij, want hij zit nu al in, als statenlid. En uh, ja, straks als, op plek vier, dat is uh, fantastisch. Een ja, ja. hele goede, goede zaak voor Zandvoort. Dus uh, komt allen stemmen, het, zeg je dan. Komt allen stemmen, stem of VVD, et cetera. Ja. Even kijken naar de VVD's antwoord. 2015, wat zijn jullie belangrijkste speerpunten? Wat wil je bereiken? Nou wat je wil bereiken uh, uh, zijn twee dingen natuurlijk. Je hebt wat je politiek wil bereiken en bestuurlijk. Uh, politiek willen we uh, de speerpunten die we hebben. Dus uh, het is, uh, economie en bereikbaarheid. Dat blijft is en blijft een uh, verhaal wat we ook samen met de regio op moeten pakken. En uh, natuurlijk de strijd tegen de windmolens. Dat, uh, ja. Niet aflatende strijd. Ja, dat is het belangrijkste. Kijk, en, en uh, als bestuur zijn we zijn we nu al beginnen voorsorteren richting 2018. Ja. Want dan komen er weer gemeenteraadsverkiezingen en dan willen we uiteraard niet weer in de oppositie terechtkomen. Nee, nee, nee ik kan je nee. voorstellen. Maar ja, nou, dat nee. is toch ver hè? Dat is toch nou, dat, nee, dat, dat lijkt ver. Want, ja. Uh, die, die voorbereidingen daarvoor beginnen al in 2016. Dan beginnen we al te denken van, uh, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Ja, 2015 door. is het jaar van de, van de statenverkiezingen. Ja. En uh, daarna begint gewoon uh, de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Je moet zoeken naar kandidaten, je wil goede kandidaten hebben. Selectie daarop, uh, die moeten misschien nog opleiding training, dat is met de VVD fantastisch geregeld. Ja. Dat, mensen gewoon... nou, dat is het voordeel van een landelijke partij, ja. Ja. die heeft ja. natuurlijk een veel ja. groter kader erachter. Ja. Ja. Ja. Het opleidingsverhaal is, uh, is werkelijk enorm. Als ik zie wat Belinda en, en Martijn en Jerry aan training hebben ontvangen, dat is, uh, ja. dat is gewoon uh, heel goed. En je ziet daar ook uh, hoe dat werkt en hoe zij omgaan in de raad. Ja. Ja. Ja, dat, dat is het voordeel van een, ja, partij, van een ja, grote partij met de ja. achtergrond. Het nadeel is dat je af en toe het landelijk beeld met je meeneemt. Ja. Maar het voordeel is dit alles wat erachter zit. Ja. Ja. Ja, dat ja. is mooi. Ja. Heb je ook nog een jongere afdeling? Uh, want... Nee, je antwoord niet. Maar we hebben wel uh, jeugd, jeugdige leden sinds mm. kort. En dat, uh, dat is wel... Uh, de, de laatste aanmeldingen die wij binnenkrijgen zijn jeugdige leden. En dat doet ons heel goed. partijsgroei partij begrijp ja, ik. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk, ja. jeugd ja, ja, want... heeft de toekomst, toch? Ja, ja, ja zeker. Zonder jeugdleden kom je dat. Nee. Dus, nee. Ja, zeker ook inderdaad, het is van belang dat je jonge ja. mensen krijgt. Ja. Weet weten, de enthousiasmeren daarvoor. Ja. ja, heel belangrijk. Ja, je ziet het, oudere mensen vallen om. Ja, ja zo dus, spontaan. Nee. Ja, helaas. Dus, dus helaas. Ja. Inderdaad, helaas. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het kan zomaar gebeuren. Ja, daarom zijn allemaal mensen... Ja, ja gelukkig allemaal, wel, allemaal, ja. ja. Dus, ja. ja. Ja. Daar hadden we een beetje wagenmaker net voor nodig. Ja, ja, absoluut. Ja. Peter, heel fijn dat je bij ons was. Ja, leuk. Ja, we wensen heel veel succes met de... Uiteraard, met de, de campagne, met, uh, ja, heel benieuwd. dit seizoen hier in Zandvoort. Ja. En, uh, dus binnenkort Jerry, uh, zet, zullen we er, zullen er uit... klaar voor. Dat heb ik, ik. Dus, binnenkort zullen we heel Zandvoort volhangen met foto's van Jerry. Dus dat, uh, ja. Ja. Mo mochten ze hem nog niet kennen. Ja, ja, ja. Mochten ze hem ja. Ja. nog niet kennen, ja. oké. Okay. Mooi, cool, dat uh, betekent Arie, het einde van dit eerste uur. Ja, ik denk. Zandvoort. Het ziet er wel naar uit. Ja, dat ja. is wel weer omgevlogen natuurlijk. Ja. Maar ja, een aantal bijzonder gezellige gasten die we hebben mogen ontvangen. Ja, zeker. We gaan afsluiten met Mobi en dan krijgen we daarna het nieuws van Thomas en zijn na het nieuws terug.